538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben hier in Schut. Het is niet verstandig om morgen de weg op te gaan... in Drenthe, Groningen en Friesland. Doe het alleen als het echt moet, zegt Rijkswaterstaat. Scholen blijven ook dicht. Er wordt tussen de 10 en de 15 centimeter sneeuw verwacht. Ook kunnen automobilisten te maken krijgen met sneeuwduinen... want er staat ook een harde wind door storm Goretti. Blijven we nog even in die regio, want de bommeldingen... vanmorgen bij scholen in Groningen en Drenthe waren vals alarm. Na de eerste melding werd een school ontruimd. Daar werd niks gevonden en bij andere scholen zijn daarom niet ontruimd. De politie heeft twee jongeren aangehouden. De drie partijen die praten over het nieuwe kabinet... vinden dat dat er snel moet komen, zeker nu Amerika zich niks aantrekt van anderen. Wereldwijd zijn de spanningen opgelopen na de aanval op Venezuela... en de plannen om Groenland in te lijven, vinden de partijlijn. Ik denk juist als je al zo lang als Europa en Nederland... een vriendschapsband hebt met de Verenigde Staten... dat je ook binnen die vriendschapsband eh, dan de ruimte moet pakken... om elkaar stevig aan te spreken. D66, CDA en VVD overleggen weer op een landgoed in Hilversum. En opvallend veel kinderen hebben de waterpokken. Dat zegt Gezondheidsinstituut Nivel. Het zijn er ruim twee keer zoveel als gemiddeld in de winter. Waterpokken komen vooral voor in de zomer. Hoe het nu komt dat er zoveel besmettingen zijn, is niet duidelijk. Dan je nog het weer vanuit het zuiden regen. In het noorden gaat het over in sneeuw. Daar geldt vanaf middernacht code oranje. De temperatuur ligt daar iets onder het vriespunt. In het zuiden alleen regen en 5 graden. Morgen ook later op de dag in de rest van het land sneeuw. De temperaturen liggen dan ook rond het vriespunt. En tot zover het 530 nieuws en over een half uurtje meer. En uh, dan verkeer graag, Jelte. Het is rustig, er staan maar twee files. Wel een uh, lange op de A7, Zaanstad-Horen. Tussen Zaandam en Purmerend is een ongeluk gebeurd. Er staat drie kwartier. En de A76 tussen Aken en Geleen staat voor Schinnen... door een ongeluk 13 minuten. Flitsers op de A2, Den Bosch-Utrecht bij 68.2. En de A67, Venlo-Eindhoven bij 34.5. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Iee.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 Het is 6 uur, welkom bij de 538 middagshow met Afro Jack. zo direct naar Kensington. Radio 538. Um, 13. <laughs> <laughs> Afdeling over. <laughs> ja. Nee, dat is natuurlijk de koelbel. En zorg er nou voor dat je beller nummer 128 wordt. Dat zit je altijd hoog? Ja. Maar weet je hoe, hoe rammend dat, snel dat gaat? Ja, dat is wel waar. Daar ben je wel gelijk in. Hadden we niet de Bellar 350 in één liedje gisteren? Ja. Ja, ja hè? Ja, dat is bizar. Ja. 128? 128. Waar komt 128? Oh, daar, uit? Ik ben blij dat je er vraagt. 100 om mensen de tijd te geven en het is de 28ste editie. Nou, dus. Nee, ik... niet? Ongelukkig oh, gelukkig. Ah, nee. <laughs> Ik hoorde iemand zeggen... Ah, maar nee. laat je nooit vertellen dat het hier goed voorbereid voorbereidt. Ja, hier is over nagedacht. Peller ja, 128. Dat is de kroegbel voor de Vrienden van Amstel live. Wil je naar de Vrienden van Amstel nu bellen? 0909 30538. En Peller 128, die krijgt vier tickets. Succes! Ladies and gents... Turn up this sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB. product proud of the ghetto blues from the refugees. Oh, gang. Maria, Maria. She reminds me of the West Side story. Growing up in Spanish Harlem. She's living the life. No Ways to make it better. Mm -hmm. In my mailbox, they're gonna fix letter. later. Somebody just said, See you later. Yeah. East Coast, I mm -hmm. Maria Mama Jola, Mama Jola. I She reminds me of a West Side story. Growing up in Spanish, Harlem On the line. to make it better oh, then i look up in the sky open the door the heaven's north side south side We zijn er al bij, wie niet? Davina Michelle en What A Woman. Jeanette. Ja? Hi. hoe is het? Hi. ja goed. Waar, waar beel je vandaan? <laughs> uh, vanuit de auto. En waar reed je? Ik reed net uh, brielen in. En is het daar een beetje mooi wit? Oh, het is uh, gedeeltelijk nog mooi, mooi wit. Oh, ja. Het is uh, meer drassig ja, aan oh, ja. dan dat het... Uh... Van die natte pap. Smerry, ja. ja van ja, die ja. natte schoenen. Lag natte is toch in ja. Nederland? Wel, jawel. Lacht wel. Ja, heel veel. Ja, en, uh, dat ik, was echt gewoon schitterend. Zit je in team, ja. uh, team sneeuw of, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. En heb ja. jij ja, je de afgelopen dagen gewoon dat... moeten werken? Of heb je gewoon kunnen genieten ervan? Nou, ik zal je stellen. Ik moest gisteren wel werken, maar... Ik ben niet gegaan, omdat het te glibberig was. Dus toen had ik onverwacht, zat ik eigenlijk een dag vrij. Want ik kan niet thuiswerken met mijn werk. Uh, dus ja, daar heb ik wel echt uh, extra van genoten, ja. Elke avond even een stuk lopen door de sneeuw. Heerlijk. Leuk. Ja ja, ja, ja, zeker. En ja. Uh, ben je goed in een feestje vieren? Nou, wel, uh, vrienden van Amsterdam Live. Daar ben ik heel goed in. Ja, ja ben je wel eens nee. geweest? Ja, ik ben wel eens geweest. Ik vond het echt helemaal geweldig. Ik het ja. net al aan een collega. En uh, het is... Super groot, maar het lijkt toch alsof ze. alsof er vrienden aan het optreden zijn. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ja. Het is heel knus. Ja, het is, ook, het is, het is, het is heel, heel groot opgezet. Ja, ja het is echt. Uh, ja, ik vind het echt een heel uh, leuke sfeer. Ja, ja, ik vind van die Vrienden van Amstel. Ja. alles wat erover gezegd wordt is waar. Weet je normaal ja. heb je van die ja. feesten en dan kom je er dan denk je. oh, is dit het nou. Oh, is nou, nou? Nou, bij de vrienden, vrienden van Amstel niet. Dat is echt. Nou, te gek. Um meer dan verwacht vind ik het. Ja, hè? Ik heb echt zoiets van, uh, nou ja, weet je, de eerste keer dat ik ging... ik denk, nou ja, ik zie het wel. En toen had ik echt zoiets van, ik vond het tot... van A tot Z vond ik het gewoon geweldig, weet je wel? Dat je denkt van, nou, ga nog maar even door. Ja, maar, uh, ja. Mochten we je nou die tickets geven, hè? Mijn grootste probleem zou zijn, vind maar eens drie vrienden. Ja. Ja, nou, ik neem in ieder geval dan mijn partner mee. En ik uh, neem dan mijn zoon mee, die is nog nooit geweest, die is twintig. En die had altijd zoiets van, nou nee, daar, ga ik, daar hoef ik niet naartoe. Maar de laatste keer dat ik ben geweest, zei hij, oh, daar had ik eigenlijk ook wel mee naartoe gewild. Oké. Okay. Dan denk ik, nou, dat is dus heel duidelijk. En dan zijn beste vriend. Dus dat uh, komt goed. Nog één plekje maar te vergeven hoor ik. De nee, de beste vriend. Oh, de beste vriend van hem. Ja. mee. Nee. Oh, ja. je bent er ja, rond. het is rond. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk goed. Nee, het is Eigenlijk hoeft, hij, hoeft alleen nog maar te winnen. eigenlijk. Oh, maar dat ja. is nou net eigenlijk alleen her. maar te winnen. Ja, ja precies. Ja. ja. Bel 128, even dubbel dubbelcheck. Ja! Yeah! Yeah! Hey, <laughs> hartstikke bedankt. Wat leuk. Janet, je gaat. Heel erg leuk, dankjewel. Je bent vier tickets voor de vrienden van Amstel Live. Dat is woensdag 21 januari. En de prijs die wordt verzorgd door Amstel Bier. Je bent er gewoon weer bij. Ah, ik ben er echt super blij mee. Dankjewel. Ja, Ga er een groot raam. feest van maken. Dat doe ik. Zeker weten. Dankjewel hoor. Wij ja. zien je daar. Zet het van harte. Dankjewel. Doei. Doei. Doe. Dit is Three Doors Down. Let's well, to around the world to ease my trouble, man. I left my body dark side of the moon, I feel there's nothing I can do, yeah, I watched the world put to the dark side of the moon, after all I knew it had to be something to I will keep you took for granted All the times I never let you down You stumbled in and bumped your head It's not for Rap tot geschreven. scheven. Om kwart voor zeven. Zo meteen. En uh, ook het nieuws van half zeven komt eraan hier. wat heb je mee van ons? Welke voetballer de duurste voetballer ter wereld is? Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld was het kerstdiner niet zo lekker is gevallen. Nou, moeders, die kost de bank onder. Huh? Gadverdamme. verdammen. <laughs> ja. Maar uiteindelijk hebben ze toch maar een hele mooie vlekkenreiniger gekocht. Wij betalen je rekening. Oh. Oh. Dank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 Flink weerbericht. Oké. Okay. Ja, komt ie. Hè? Vanuit het zuiden regen. En in het noorden gaat het over in sneeuw. Daar geldt code oranje vannacht. Want uh, door een harde wind kan er sneeuwjacht ontstaan. Weet je nog wat het is? Sneeuw die alle kanten op gaat, er heftige wind. In het zuiden dan nog steeds regen en is het 5 graden. En dan zijn we nu pas bij morgen op land. Morgen in het noorden sneeuw, uh, dat komt ook door die harde wind. In de rest van het land is er regen, wat later op de dag, dus echt s'avonds pas, overgaat in sneeuw. Dus morgen krijgen we een prima dag. En de temperaturen uh, liggen rond het vriespunt. Oké, okay, dankjewel. Ik zag een duimpje van Iris. Ja, ik heb, ja heel ik heb, goed. Het, ik heb het goed verteld. Ja, heel goed. En dan uh, verkeer, Jelte. Ja, hele rustige donderdagspit. Staat één file nu op de A66. 70 Aken geleen voor Schinnen 10 minuten. En één flitser op de A2 de Bos Utrecht bij 68,2. Nou, heel helder. Zo kan het ook. Ja, ik, zag ja. ik zag geen duimpje van ja, maar... hier. <laughs> Twee over half zeven. Iedereen is hier, zoals je hoort, en ze praten ons bij. Goedenavond. Geen bussen morgenochtend in het noorden van het land. Vanaf middernacht geldt er code oranje inderdaad vanwege sneeuw en die storm. dus. sneeuwjacht, sneeuwduinen, het noorden van het land kan zich schrap zetten. Scholen blijven ook dicht daar. In de rest van het land geldt code geel morgen. Die krijgt namelijk eerst nog te maken met regen. Morgenavond verandert het ook daar in sneeuw. En dit weekend duikt de temperatuur dan ver onder het vriespunt. We keken afgelopen jaar weer minder tv. De gemiddelde kijktijd was 118 minuten per dag. Ruim tien jaar geleden was dat nog 200 minuten per dag. De finale van het Songfestival uh, trok de meeste kijkers... gemiddeld bijna 3,6 miljoen. Merken we het zelf ook dat we minder tv kijken? Ja, zeker. Je ja, hebt al die andere diensten. Joh. Ik dat zit is... al op mijn schermpje de hele tijd. Uh... Ja. Koploper Arsenal speelt in de Premier League tegen Liverpool. De ploeg van trainer Arne Slot er gaat natuurlijk niet heel lekker. Liverpool staat nu vierde. Arsenal is koploper. Coolblue wil fietshelmen gaan verkopen. De topman die roept mensen via LinkedIn op... om goede fietshelmen en merken met hem te delen. Hij is namelijk pas zelf van zijn fiets gevallen... en enkele tanden kwijtgeraakt. Je kan natuurlijk uh, elke dag braaf je tandjes poetsen... maar als je niet je helpje opzet tijdens het fietsen... dan heb je ook helemaal geen tandjes meer, zegt hij. Je zegt, een helm helpt niet tegen tandjes. Nee. Nee, je gaat niet met zo'n hele integraal helm... Ja, het is wel gek dat wij dat nog... We gaan het op een gegeven moment wel doen, toch, met z'n allen. Ja, net als in Duitsland. Ik hoor. ben er bang voor, want het is een beetje wat je op de ski-piste hebt dat, dat een paar jaar geleden had niemand een helm op... en nu ben je echt gek als je het niet doet. Ja, ja. nee, maar, zeker. ik, denk, ik heb een Deense vader op, en die, uh, in Denemarken heeft iedereen een helm op. Ja. Maar het ja. is niet verplicht daar. Mensen doen het van uit zichzelf. Ja, het is en, eigenlijk ook heel logisch. Het is logisch, ja. Het heeft ook... Ik vind de wind door je haren... twee. Terwij zo. Er is niks lekkerder, dus dan moet je ja. dat ook weer gaan. En begrijp je dat ding laten in de kroeg? Je moet er ook uit kunnen drinken, ja. zeggen. Je moet er een bierhelm van kunnen maken. Is Julia Roberts, Snoop Dogg en George Clooney die reiken zondag de Golden Globes uit. Eerder werd al bekend dat de film One Battle After Another met negen nominaties de meeste kans maakt op prijzen en dat The White Lotus de meest genomineerde televisieserie is. En Lamine Jamal die is de duurste voetballer ter wereld. Een internationaal gespecialiseerd onderzoeksbureau heeft berekend hoeveel de spelers waard zijn, gekeken naar transferbedragen, hun contracten en leeftijden. Ja, en met zijn 18 jaar en een loopcontract tot 2031 bij Barcelona, zal het je niet verbazen dat Jamal helemaal bovenaan staat. Het bureau schat zijn waarde op 343,1 oh, miljoen euro. <laughs> oei oei. Dat is echt niet normaal. Wie staat er op 2? Uh, ja, Haaland, van, uh, oh. die speelt bij oh. Manchester City. En Mbappé van Real Madrid, die staat uh, op plekje nummer 3. Eerst leuk! Graag gedaan.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 Of 538? Het is bijna kwart voor zeven. Je zocht de klok. Is dit Ik zag jou zoeken. Ja, Hoe nou? laat is het eigenlijk? Je hebt gelijk. Nog een paar minuutjes. Nog drie minuutjes. Dan is het tijd voor betrapt op een scheve om kwart voor zeven. En dit is Sia. Party mm. girls, Feel the love, feel the love de tijd voor Betrapt op een Scheven. Jara, goedenavond. Hi. Hi. Welkom bij Betrapt op een Scheven om kwart voor zeven. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, dat is wel even een hoor. Uh, we hebben over een aantal jaar geleden. Toen uh, was ik met iemand aan het daten. En uh, nou, we hadden een tijdje een relatie daarna. En uh, dat ging toch uit. Want het uh, eh, was toch net niet bij elkaar. Maar we bleven toch doorgaan met een beetje Friends with Benefits. Ja. Nou, en uh, op een gegeven moment, waar zijn we ongeveer denk ik anderhalf jaar verder... en uh, ik kwam daar best wel weer regelmatig over de vloer. Ik bleef daar wel slapen, dat soort dingen. En op een gegeven moment uh, zou, was er een feestje geweest... en ik zou terugkomen van dat feestje. En uh, ik uh, kom daar dat huis binnen. Daar zit dus nog een andere meid. En die gozer vertelt aan mij, ja... Dat uh, wordt waarschijnlijk een nieuwe vriendin. Hij nodigde mij uit omdat wij wat leuks wilden gaan doen samen, zeg maar. maar toen uh, heeft hij, uh, hoe heet dat, uh, toen, uh, nou, dat meisje en ik, wij zitten op de bank. En op een gegeven moment gaat zij naar bed. En wij hebben het gezellig samen met elkaar nog op de bank. Nou, dat was het begin van de, van de drama eigenlijk. Want uh, daarna zijn we dus net gestopt. Want ik voelde me niet helemaal prettig bij. En een aantal maanden later krijg ik weer een bericht. Hij was uit elkaar met dat meisje. En we wilden toch weer afspreken. Dus ik spreek met hem af. Wij staan naar. Uh, uh, ik kom bij hem thuis. Uh, nou, zo, hoe dan? Een paar keer. Gezellig. En uh, hij had geen vriendin. Op een gegeven moment, zie ik een paar dagen later, zie ik op Facebook. zwanger Van uh, die gozer! Een vriendin? Blijkbaar, toch? Oh. Nou ja, dat was een beetje lullig, een beetje gemeen. Uh, maar wij waren al bezig en ik was ook nog single. En ik ja, had een beetje een hekel aan dat meisje, dus het interesseerde me bij weinig. En wij gingen nog steeds door met elkaar. En uh, toen had ik het aan één iemand verteld. En uh, die uh, ja, heeft het toen uh, aan die meid verteld. En, uh, maar even voor uh, mij. Want, eh, even, nou, ook die, voor mij. Ja, nee, wacht even. Dus uh, jij toch weer met hem naar bed. Maar uh, en hij zei: het is dus uit met die chick. En die chick die bleek zwanger. Of jij was zwanger? Ja, nee, die chick. Die chick die bleek zwanger, oké. Okay. Ja, en ze waren helemaal niet uit elkaar. Ah! Ah! Aja, ah. Ah, ja, ja, ja, ja. Goh, je moet je hoofd er wel bij uh, houden, Jara. Ja, dit was een... Uh, dat zei ik al. Het is wel een verhaal, hè? Zo! Ja, ja, ja, ja, ja. oh. En hoe is het nu uiteindelijk allemaal afgelopen? Uh, ja, zij uh, uh, is er dus toen achtergekomen via via, heeft mij uh, daarop aangesproken. Heeft mij... Uh, ja, ik heb heel veel uh, nare berichten gehad toen de tijd. Uh -huh. uh, maar hij heeft zich er volgens mij onderuit gepraat met dat het nooit is gebeurd. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds samen. Ach, jeetje. En, oké. Okay. Nou... Uh -huh. Ja. Wat een avontuur. Wat een avontuur, Jara, ja. En ontzettend bedankt dat je het hier even wilde vertellen. Ja, geen probleem. Fijne avond. Hetzelfde. Doei, doei. Doei. Ja. Ja. Part of spot and throw down on it. Outside of any map, downtown. Yeah, buddy, you can count on it. Something good always happens after midnight. Getting loud a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good always happens after happens after midnight. Midnight, en tot zover ja. de laatste van Max. Oh ja, Max, Max, de laatste. Ja, Max, onze radioproducer. onze radioregisseur, die heeft ons een jaar lang geholpen. Hij heeft gedaan wat komt. Ja. Ja, hij ge ja, kon. Hij heeft het, het, het echt geprobeerd. Hij heeft het echt een jaar lang geprobeerd. geprobeerd. Ja. Hij heeft enorm aan die teugels lopen trekken. Ja. ja, en Max gaat wat anders doen. Dus Max, uh, hierbij hartelijk dank. Jullie, onwijs bedankt. Want jij kwam op het juiste moment. We hadden je ontzettend hard nodig. We wisten niet dat er iemand bestond zoals jij. Nee. Die kan wat jij kan. Jij hebt ons uh, uh, geholpen op het moment dat we nodig hadden. En uh, net even gedaan uh, wat moest gebeuren. En daarvoor zijn wij jou uh, eeuwig dankbaar. Ik jullie ook. Voor een onwijs fantastisch jaar. En uh, succes met alles wat je gaat doen. Het is één tafel verder. Ja. Dus op en, zich en toch zicht... gaan ja. we je heel erg missen. En toch gaan we je missen. Ja. Ja. Ja. Maar ik jullie ook. Maar nou. dank uh, Max voor uh, het afgelopen jaar. Met liefde gedaan. Dank je wel zometeen Martijn met <laughs> Ik had ook gedacht dat hij gaat huilen, maar dat. Nou, nee, ja, ik, ik, word van, ik word ouder, dus dat gaat goed. Ja, en je gaat emoties. goed, heel goed in nee, huis. hartstikke goed. Uh, Martijn, die hoor je zometeen. meteen.